De dood van George Floyd en afgelopen weekend van Richard Brooks hebben heel wat in beweging gezet. In de Verenigde Staten, maar ook bij ons, racisme staat weer overal hoog op de agenda. En in België kijken we dan snel naar ons eigen koloniale verleden en het symbool daarvan, Leopold II. Peter Verlinde, goedemorgen. Goedemorgen. We kennen u vooral als Afrika-kenner en deze week verschijnt ook uw nieuwste boek Zwarte trots, witte schaamte over kolonialisme en racisme. Dus ik denk dat we bij u aan het juiste adres zijn. De standbeelden van Leopold werden de laatste dagen beschadigd en besmeurd. Veel luisteraars hebben op de schoolbanken nog geleerd over koning Leopold als de man die zijn land een kolonie schonk. Nochtans weten we al meer dan honderd jaar dat daar grote misdaden zijn gebeurd. Maar het lijkt wel alsof elke generatie die waarheid opnieuw moet ontdekken. Ja, dat klopt helemaal. Toen ik in de jaren... Eind jaren tachtig, op het kabinet van de minister van ontwikkelingssamenwerking verzeilde, hebben we nog een grote tentoonstelling rond, Leep, rond, sorry, rond uh, zwart over wit, uh, eten dat toen, mm -hmm. over die tegenstellingen, het racisme in onze samenleving en inclusief inderdaad ook de tijd van Leopold II meegeorganiseerd En ook toen waren er allerlei discussies. Dat komt en dat gaat en dat is natuurlijk wel spijtig, want eigenlijk zou je uit zo'n uh, inhoudelijke discussies over wat is er eigenlijk toen gebeurd in Congo-Vrijstaat en wat hebben we daar vandaag nog mee te maken. Mm -hmm. Daar zou je conclusies moeten uittrekken, conclusies voor het onderwijs. Nu, er wordt deze dagen dikwijls gezegd dat het uh, onderwijs uh, totaal tekortgeschoten uh, is. Dat uh, klopt ook niet. Uh, ik heb in mijn boek een overzicht gegeven, maar dan wel op basis van het academisch werk van uh, professor Van Nieuwenhuysen van de Universiteit van Leuven. En uh, daarin uh, overloopt hij... Hoe de figuur van Leopold II, de Congo-vrijstaat, maar ook het hele koloniale systeem, eh, toch ook in het onderwijs gebracht is, mm -hmm. met veel tekortkomingen. Maar er is er inderdaad nog heel veel werk aan om eh, die geschiedenis eh, ja, vollediger te brengen, en vooral voor een groter publiek. Ja, in het onderwijs pleiten ze nu voor meer omkadering. Hetzelfde voor de stambeelden, waar nu heel veel onvrede overheerst. Eh, is het tijd dat ze uit het straatbeeld verdwijnen? Ik ben een absolute tegenstander van die standbeelden te doen verdwijnen. Ik vind als je de kans die je hebt om je eigen geschiedenis om elke straathoek terug te vinden... Enfin, elke is een beetje overdreven, maar er zijn toch wel op heel veel plaatsen mm -hmm. verwijzingen naar niet alleen Congo-Vrijstaat, maar ook naar het Belgisch Congo, dus de, de echte kolonie van Congo-Vrijstaat onder Leopold II tot 1908... Was strikt genomen, alleen was geen kolonie van België. Was de koning Leopold was daar, was daar soeverein. Mm -hmm. En België had daar, <coughs> excuse, had daar strikt genomen geen rechtstreekse band mee. Maar hoe dan ook, die vele koloniale beelden die we overal vinden in, in vele steden, maar ook straatnamen bijvoorbeeld die daarnaar verwijzen, die zouden we beter houden. Maar uiteraard uh, hebben die wel wat meer uitleg nodig dan gewoon een beeld dat er staat en waarvan vele mensen amper weten wat het is. Want en het hoe moet die uitleg alleen. dan gegeven worden? Wel, ik vind niet dat een uh, gewoon bordje erbij, zoals her en der al uh, gebeurd is, dat dat volstaat. Ik denk dat we precies zoals we dat ook in het uh, erfgoedbeleid, um, bijvoorbeeld voor, uh, bij Open Monumentendag komt dat telkens weer te spraken, ons verleden ook in beeld en letterlijk beelden, in dit geval herdenken, mm -hmm. in een nieuwe context plaatsen. Je zou eigenlijk, van zowat elk van die standbeelden bijvoorbeeld, zou je een soort van mini-musea kunnen maken. Je kan daar een nieuw decor rondzetten, je kan daar een standbeeld bijzetten, je kan daar een touchscreen bijzetten waar mensen informatie kunnen opvragen. Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden, mm -hmm. waardoor dat ook elke schoolklas die daar op wandelafstand van aan het werk is, daar langs kan gaan en op die manier het koloniale verleden in de context die we vandaag kennen uh, kan beleven, want ze allemaal naar het museum van Tervuren sturen, dat kan toch niet en dat gebeurt in de praktijk ook niet. Nee. Dus laat ons die kans grijpen om wat er in ons straatbeeld staat op een goede manier aan te bieden aan iedereen die daar interesse voor heeft. Maar dus eigenlijk, de standbeelden zijn niet meer uh, eerder een symptoom dan de oorzaak in dit geval, in deze discussie? Nou, wel, ik, euh, ik leg in mijn boek ook uit dat het kolonialisme niet de oorzaak van racisme is. Het is eigenlijk net omgekeerd. Racisme is de oorzaak van kolonialisme. Die standbeelden zijn een symptoom van een tijd, van een tijd toen we een bepaalde, we, ik bedoel onze hele samenleving, het hele Westen, een bepaalde kijk hadden op Afrika in dit geval. Maar dat geldt trouwens ook voor heel veel andere terreinen hoor. Maar bom, het gaat hier nu mm. over Afrika en dan vooral over Centraal-Afrika. Een kijk die intussen hopelijk achterhaald is, hoewel nog niet bij iedereen, hoor. Um, en ik denk dus dat die standbeelden op zich, dat je die moet gebruiken als kapstok om de nieuwe kijk die we vandaag ontwikkeld hebben, op basis van nieuwe kennis, om die te kunnen uitdrukken. Maar wat zegt dit over onze koloniale blik? Is die genoeg veranderd? Wel... Het hangt er heel erg vanaf in welke positie je zit. Hè. Hetgeen er nu gebeurt, is een bewustwording die erg opgezweept wordt en aangevuurd wordt en terecht um, door um, een nieuwe diaspora, een jonge diaspora, dus mensen van Afrikaanse herkomst in vele gevallen, maar niet allemaal, hè, maar toch wel in vele gevallen, die um, hier geboren zijn heel dik, was hier een opleiding hebben en een nieuw bewustzijn hebben gekregen. De manier van naar Afrika, dus inderdaad wat je een koloniale blik zou kunnen noemen, hè, dus het, het, het wat op een denigrerende manier uh, naar Afrika kijken, mm -hmm. de Afrikanen beschouwen, als primitief, als niet ontwikkeld enzovoort. Mijn ervaring van de meer dan dertig ja, jaar dat ik met dat terrein bezig ben, ook nu is helaas nog veel te weinig veranderd. Als ik zie hoe ontwikkelingssamenwerking nog altijd functioneert, nog heel dikwijls vanuit ja, wat nu zo populair heet uh, white privilege, wit privilege. ik hou niet zo van die term, maar vanuit, laat ons zeggen, een soort superioriteitsgevoel, ik vind die term veel exacter, een superioriteitsgevoel vanuit uh, Europa, vanuit het Westen, mm -hmm. ja dan vrees ik dat er niet zo heel veel veranderd is. Nee. Ik denk dat we in de loop van de, en het gebeurt nu ook al wel een beetje, maar veel te weinig naar mijn smaak, dat we in de loop van de komende tientallen jaren uh, onze kijk op bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking, op onze relaties met Afrika, dat we, zoals die niet gebeurt, dat, we dat gaan betreuren. Ja, maar dat dit kan misschien wel een paar dat... dingen in een versnelling brengen, toch? Ja, het zou kunnen... En ik vind dat wat er nu aan bewustzijn gekomen is over racisme bij ons, en dat is trouwens een verhaal dat we dus al, al, ja, al tientallen jaren aankaarten, maar kom, het feit van dat verhoogde racisme, ik vind dat dat zich ook zou moeten richten op de manier waarop we omgaan met Afrika vandaag. Mm -hmm. Het is heel gemakkelijk om de periode van Leopold II te gaan veroordelen, daar eventueel verontschuldigingen voor te gaan vragen, dat politiek en het parlement te gaan bespreken en te zwijgen, over het feit dat vandaag um, onze politiek, onze westerse landen, nee. uh, dictatoriale regimes, ook in uh, Congo, ook in Rwanda, Burundi is een beetje een apart geval. Ik, ik noem nu specifiek de drie landen waar we als nee. België veel mee te maken hebben, maar het gaat natuurlijk ook over ja. veel andere landen. En het gaat ook. ook nog heel lang duren, denk ik. Dit, dit gesprek, ik bedoel niet ons, maar uh, gewoon hier, gaat nog, hier is het laatste nog niet over gezegd. Maar uh, Peter Verneende, nee. ik uh, begrijp wat u zegt. Educatie en omkadering is misschien belangrijker dan de symbolenstrijd. Dus, Absoluut. Eh, bedankt voor het gesprek en succes met uw nieuw boek Zwarte trots, Dankjewel. witte schaamte over kolonialisme en racisme. Dankjewel, Peter.